Shabbat shalom, welkom. We willen gaan staan en dan gaan we het Shema zingen. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Keval, Malchuto Reolam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 Je moet ja, uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Dan willen we Psalm 32 gaan zingen. Gees, kom je de parasha voorlezen? Als je een slaaf koopt, zal hij zes jaar voor je werken. In het zevende jaar zal je hem vrijlaten. Hij is jou dan niets verschuldigd. Als hij alleen in dienst is gekomen, gaat hij alleen weg. Heeft hij een vrouw, dan gaan zij samen met hun kinderen in vrijheid. Wie iemand slaat zodat degene sterft, zal zelf ter dood gebracht worden. Ook wie zijn vader of moeder slaat, moet ter dood gebracht worden. Ook wie zijn vader of moeder vloekt, zal gedood worden. Gebeurt er een ongeval, betaal dan in gelijkheid. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een ziel voor een ziel. Wie aan de goden offert, buiten de eeuwen, zal uit het volk worden verjaagd. Een vreemdeling mag je niet beledigen of vernederen, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Een weduwe of wees mag je niet onderdrukken. Doe je dat toch, dan zal je hun geschrijven horen. Mijn woede zal opvlammen en ik zal jullie vrouwen tot weduwe en jullie kinderen tot wezen maken. Als je iemand die arm is geld leent, wees dan niet een te harde schuldeiser. Eis niet zijn kleding als hij niet kan betalen, want het is alles wat hij heeft. Jullie zijn mijn volk, aan mij gewijd. Vlees dat jullie vinden op het veld dat al verscheurd is, mag jullie niet eten. Vertel gerucht niet zomaar verder. Help wie slecht doet door een getuige voor het onrecht te zijn. Volg de meerderheid niet ten kwade. Bepaal je antwoord in een rechtszaak door je eigen mening. Geef een waarachtig antwoord. Verdruk de vreemdeling niet, want jullie kennen de ziel van vreemdelingen. Want vreemdelingen zijn jullie geweest in Egypte. Zes jaar mag je het land bewerken en ervan oogsten. Maar in het zevende jaar mag je het land niet bewerken. Nog ervan oogsten, opdat de armen en de dieren kunnen eten van dat land. Doe je zo met je land, je wijngaard en je olijfboom. Zes dagen zul je werk doen, maar op de zevende dag zul je rusten opdat je ezels en slaven zullen rusten. Bij alles wat jullie doen, mogen jullie de naam van andere goden niet aanroepen. Drie keer per jaar zal er een pelgrimsfeest vieren voor mij. Houd je aan het feest van de matzot. Eet zeven dagen matzot zoals ik je geboden heb in de lente maand, want in die maand zijn jullie uit Egypte getrokken. Houd je aan het feest van de oogst, de vrucht van werk dat je zijnd op het veld hebt verricht. Houd je aan het feest van... Van het binnenhalen als in het najaar als je de vrucht van het werk op het veld verzamelt en binnenhaalt. Kook een bok niet in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend een engel voor jullie uit om je te beschermen op jullie weg. En je te brengen naar de plaats die ik voor jou bestemd heb. Let goed op en luister goed naar zijn stem. Want mijn wezen is in hem. Als je goed luistert naar de engel en doet wat ik je door de engel zal zeggen, zal ik de vijand zijn voor jouw vijand. Wanneer mijn engel voor je uitgaat en je gebracht heeft naar het land Kanaan, buig je dan niet voor andere goden die de mensen daaraan bidden. Haal de afgodsbeelden omver en verbrijzel ze. Jullie zullen mij alleen de eeuwige jullie god dienen. Ik zal de grenzen van jullie land bepalen tussen de Rietzee en de zee van de Filistijnen en de woestijn tot de rivier. En tot Mozes sprak hij, ga omhoog naar de eeuwige, jij en Aaron en Nabdeb en Abihu. En zeventig van de oudsten van Israël. En buig voor mij op afstand. Alleen Mozes mag in mijn nabijheid komen. De anderen moeten mij achterblijven. Het volk mag niet meer naar boven. Mozes vertelde het volk de regels en de wetten en de voorschriften die hij gekregen had van de eeuwige. En het volk verklaarde wat zullen de woorden van de eeuwige nakomen. Mozes schreef de woorden van de eeuwige op. Hij stond de volgende dag op en bouwde een altaar aan de voet van de berg met twaalf gedenkstenen, voor elke stam van Israël één steen. Het volk kwam bij het altaar bijeen en Mozes las de woorden van de eeuwige, die hij had opgeschreven en het volk zei, Zoals de eeuwige gesproken heeft, zo zullen wij het doen. Toen beklom Mozes met Aaron, Nabdeb en Abihu en de zeventig oudsten van Israël de berg Sine, en zij zagen God van Israël, maar zij stierven niet. Nadat zij de goddelijke verschijning hadden beleefd, aten en dronken zij. De eeuwige zei tegen Mozes, kom naar mij bovenop de berg en blijf daar. Ik zal je stenen geven met de geboden die ik heb gegeven en ingeschreven. Mozes maakte zich gereed samen met Joshua en beklom de berg. Tegen de oudsten zei hij, wacht hier totdat wij terugkeren. Aaron en de oudsten zijn bij jullie om je te leiden en recht te spreken in mijn afwezigheid. Dan wil ik zelf nog psalm 5 voorlezen. Een psalm van David voor de koorleider bij Fluitspel. Jawe, neem mijn woorden te oren, let op mijn zuchten, sla acht op mijn stem als ik roep, mijn koning en mijn God, want tot u bid ik. Smorgens hoort u mijn stem, Jawe, Smorgens leg ik mijn gebed voor u neer, Dan zie ik naar u uit, want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen, u haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om van de man van bloed en bedrog, heeft Yahweh een afschuw. Ik echter zal door uw grote goede tierenheid uw huis binnengaan, mij buigen naar uw heilig paleis in vrezen voor u. Yahweh leidt mij in uw gerechtigheid omwille van mijn belagers. Maak uw weg voor mijn recht, want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God, laat hen ten val komen met hun opvattingen. Verdrijf hen om hun vele overtredingen, want zij zijn u ongehoorzaam. Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen, wie uw naam lief hebben. U in mijn zegen te rechtvaardigen, Jaweh, u omringt hem met goedgunstigheid, als met een schild. Zodat ze allemaal, zet die goed blijven staan. Vandaag is het de eerste van de maand Adar. We hadden zojuist een nieuwe maansviering. Het was Rosh Godesh. En zoals u weet, de Hebreus heeft 12 of 13 maanden per jaar. Dat komt omdat de Hebreeuwse kalender, de Bijbelse kalender, een zogenaamde maan-zon kalender is. Dat betekent dat het verloop van de maanden gebaseerd is op het verloop van de stand van de maan. het verloop van de jaren gebaseerd is op de op het verloop van de zon. Ik denk misschien hij heeft de verkeerde presentatie voor zich, want die staat uit maar daar komen we straks uiteraard uh, op terug. Een maanmaand duurt 29,5 dag en er zijn in principe 12 maanden in de Bijbel. Tenminste, dat lees ik uit een aantal versen. Ik lees nergens dat er 13 maanden in een maand in een jaar zijn. En toch lezen we dat. Bijvoorbeeld in 1 Koningin 4 vers 7, Salomo had 12 stadhouders aangesteld, ze moesten ombeurten. Eén maand per jaar in het levensonderhoud van de koning en zijn hofhouding voorzien. Nou, hieruit zou ik uit op kunnen maken dat er twaalf maanden in een jaar ga. Of in het Nieuwe Testament, ook in 22, in het midden van het plein van de stad en de weerskant van de rivier, stond een levensboom die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volk een genezing. Dus in dat geval betekent dat er dus 12 maanmaanden in een jaar zitten. En een maanmaand duurt 29,5 dag. We hebben dan 12 maanmaanden in een jaar. En dat betekent dat er 354 dagen in een jaar zitten. Dat hebben wij allemaal geleerd op school dat een zonnejaar 365 dagen en een kwart duurt. En dat is een of elk dagelijks gebruik in onze omgang, deze kalender, de zonnekalender. En dat betekent eigenlijk dat het Hebriefse jaar 365, min 354, 11 dagen tekort duurt. Is dat een probleem? Nou ja, dat is wel een probleem als je Pesos in het voordeel wil. vieren. Wat gaat het gebeuren, als we eens kijken. Ik heb een uh, cyclus van 19 jaren opgesteld. En we, gaan, we zitten nu in het tweede jaar, 27 maart 2021. Deze, dat is bedoel we dit jaar alle waarschijnlijkheid schijnlijkheid feestdag gaan vieren. Maar, de is niet helemaal scherp trouwens, maar deze is de, de, de, de oranje. De, de boven van school. Vorig jaar dus hebben we feestdag gevierd op 8 april 2020. Even okay. kijken. Dit zijn de jaren aan de linkerkant. Dit zijn de dagen in de maand, 99, een in de maand. Wat 29 en in een maand maand, maand. maand. in een kalendermaand, een maandmaand. Valt maanden in een jaar. Zoveel dagen per jaar leeft tot. op. De zonnejaar heeft zoveel dagen, is dus dat betekent dat er elk jaar een kleine afwijking zou ontstaan en die loopt steeds verder op. Dus over de periode van 19 jaar zou het uiteindelijk de Rulse kalender 206 dagen achterlopen op het zonnejaar, op onze westerse kalender we Nou, is dat een probleem? Ja, dat is een probleem, maar wat gebeurt er dan met meestal als je dat elke 12 maanden gaat vieren? Nee, dan vieren Vorig we vorige jaar op 8 april. Dit jaar gaan we het 27 april doen. ...hebben heb deze oranje gemaakt omdat het nog maar een twijfelgeval is. Omdat de vraag is of we aan de vereisten van de wet kunnen voldoen of het gest rijk is om gepresenteerd te worden aan ja, op De dag na de sabbat, die valt thuis op z'n 27 maart is echt wel heel goed. En volgens mij zouden we op 16 maart zijn, 2022, als je uitgaat van 12 maanden, maanden in een zonnejaar. Ja, dat is een probleem, nou, maar je ziet precies al op een gegeven moment. Ga je steeds vroeger vieren, op een gegeven moment 2028 zou je zelfs twee keer bezig in het jaar gaan vieren. Nou, ik dat is wel een gekke, gekke situatie. Dus ja, is dat een probleem? Ja, dat zou een probleem zijn. Maar goed, er is een oplossing voor. En dat is een natuurlijke oplossing die God eigenlijk al voorzien heeft in het verhaal. Zeg tegen de wanneer jullie eenmaal in het land zijn, zal ik jullie geven en daar je oogst binnenhaalt. Dan moet jullie de eerste schoof van je oogst naar de priester brengen. En deze priester moeten ten overstaan van Yahweh omhoog heffen, omdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag naar het Sabbat. En de Sabbat is een verwijzing naar het ongezuurde brodenfeest, een hoogheilig dag. Dus na die dag moet het gest gepresenteerd worden aan Yahweh. En als het gest nog niet rijp is, kan je het niet presenteren, want daarna moet je het eten. Dat was een klein stukje introductie waarom we vandaag... ...op de eerste van Adar zijn uitgekomen... ...de twaalfde maand van het jaar... Twaalfde ...en in deze maand wordt het Purim-feest gevierd. En Purim is geen Moed... ...het is geen vastgestelde tijd van Yahweh. En de vastgestelde tijden van Yahweh staan in Leviticus 23 opgeschreven... ...dat noemen we de Moedien. In Leviticus 23, vers 4 staat... ...dit zijn de hoogtijdagen, dit zijn de Moed van Yahweh... ...die als heilige dagen moet vieren... Elk op de aangewezen tijd weer het woordje moed. Dat woordje moed wordt ook nog een keer gebruikt. In Genesis 1, vers 14 en 8 praten we nou over de zon en de maan. Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de moeds aangeven en de dagen en de jaren. Dus de zon en de maan zijn bedoeld voor het vaststellen van de feestdagen van Yahweh. De feesten uit de Vitcus 23, de moed, de hoogtedagen. Zon en de maan. Daarom wordt de Hebreeuwse kalender ook een lunisolaire, dus een maan zonne -kalender genoemd. Wij hebben een zonnekalender. En het Purimfeest staat hier niet tussen in Leviticus 23. Het is natuurlijk apart. Ja, wij geven ons dus niet de instructie om Purim te vieren. Sterker nog, de instructie om Purim te vieren staat in het boek Esther. En het boekje Esther, dat is een heel bijzonder boek op een aantal vlakken. We hebben het er een paar weken geleden ook over gehad hier in de gemeente... Wat opvalt aan het boek is dat er, als drie daar, er zijn zaken die opvallen. Eén, het woordje God komt er niet in voor. Het woordje Yahweh komt er niet in voor. En het is het enige boek dat niet gevonden is tijdens de ontdekking van de Rode Zee-rollen in Qumran. Hè, tijdens de, uh, de in ieder geval maar 1946, of in ieder geval de jaren 40, vlak na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij. Alle boeken van het Tenach waren teruggevonden, waarin authentieke staat, waren volledig in lijn met de, de manuscripten die nog aanwezig zijn, dus de betrouwbaarheid van die boeken is ontzettend groot. Het boekje Esther was het enige boek uit Tenag wat er niet tussen staat. En in dat boek, juist dat boek Esther, wordt het Purimfeest gevierd. Deze maand wordt het Purim gevierd. Over twee weken is het Purim. Dus leek het me leuk of goed of passend om het verhaal van Esther door te nemen. En het verhaal van Esther staat dus best wel. Op zichzelf in de Bijbel in zekere zin. En misschien heeft u wel eens een toneelstuk gezien van Esther. Er zijn heel veel toneelstukken over gemaakt. Het leent zich perfect. Het is ook, de setting is als het toneelstuk. Dus ik wil het gaan presenteren als zijn we een soort van toneelstuk. En kijken, we gaan door het verhaal inlopen. Wat voor lessen kunnen we leren? Wat zien we? Wat valt op uit het leven van Esther? Het verhaal dat erbij hoort. Even terug naar die instructie om het Poerim dan te vieren. Dat is het einde van het boek. Die instructie komt dus niet van Esther, maar die komt van Mordechai zelf af. Hij stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de Joden in alle provincies van Koninkrijk Gesveros, of ze nu dichtbij woonden of ver weg. En daarin verplichte hij hen toe om elk jaar opnieuw zowel de 14e als de 15e dag van de maand Adar te vieren. Omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd. Dit was de maand waarin droefheid veranderd was in vreugde en waarin rouw veranderd was in feest. Ze moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze elkaar lekkernijen sturen en geschenken gaven aan de armen. Dat is een instructie van Mordecai. En we weten niet zo heel veel over Mordecai. We weten wel dat hij een van de mensen was die samen met Jegonia, de koning van Juda, de koning Nebuchadnezzar van Babylon, als balling uit Jeruzalem werden weggevoerd. Dus dat betekent dat Mordecai een hoge piet was. Want alleen de hoge pieten werden in ballingschap, genomen door de Babyloniërs. De boeren, de loonwerkers, het simpele volk, bleef achter in Juda. Morgen gaan we sowieso van, uh, van goede, kom af. Het hele boek van Esther is te lang om volledig te lezen, dus ik wil er per hoofdstuk eigenlijk doorheen gaan. En Ik noem het dan geen hoofdstuk, ik noem het een bedrijf. Net zoals bij een toneelstuk. Hè? We zitten nu in het theater en we gaan de tien actes, de tien bedrijven van het verhaal koning Esther, gaan we doornemen en kijken wat daar... Er... ...wat daar staat. Het verhaal kennen we natuurlijk wel... ...maar we willen een paar punten eruit lichten... ...waar we misschien niet altijd op focus over nadenken. Dus het begint met akte 1. Koningin Washti, verstoten. We kennen allemaal het verhaal. Koning Agosverus geeft een gigantisch feest. Hij is een machtig man. Hij regeert van India in het oosten... ...tot Nubië in het zuidwesten. En hij wil zijn macht en pracht... ...wil hij tentoonstellen aan... ...zijn rijk en aan zijn rijksgroten. Hij organiseert een gigantisch feest... En op een gegeven moment bij het feest wordt veel wijn geschonken en in een dronken bui roept hij koningin Washti voor zich. Zoals u weet, koningin Washti is er niet van gediend om bij een dronken manspartij aanwezig te zijn en laat zich niet vernederen en blijft thuis. Nou, koningin Agosveras is woedend dat zij niet komt opdagen op het bevel van de koning en hij stuurt daar vervolgens weg. Hij stuurt vervolgens brieven naar alle inwoners van zijn rijk, waarin hij aangeeft... Dat dit niet kan wat koning Washti gedaan heeft. En hij geeft daarin het bevel dat een man heer en meester in zijn huis dient te zijn. So far so good. Op zich heb ik daar niet eens heel veel moeite mee met dat besluit. Het uh, is misschien niet meer zo modern om te zeggen, maar de man is heer en meester in zijn huis. In ieder geval ten tijde van koning Achersverus. Koning Achersverus. Dan komt acte 2. Esther wordt als koning gekozen. Nou, nou, u weet wat er gebeurt. Na een verloop van tijd krijgt koning krijgt berouw om zijn beslissing om koningin Washti weg te sturen. Vroeger zeiden mensen dat het tegen mij bezint eerge begint. Hè? Dus denk na voordat je wat gaat doen. En dat geldt natuurlijk ook voor koning Agersverus. Hij had er best spijt van dat hij zijn knappe vrouw Washti weggestuurd had. had hij had er spijt van. Maar de kamerdienaren hadden het briljante idee gevat: waarom neemt u niet gewoon een nieuwe koningin? We kunnen het hele volk, gaan we uit, we gaan kijken waar de knappe meisjes zijn, de jonge maagden. We laten ze voor de koning verschijnen, ze gaan eerst een schoonheidsbehandeling onder van zes maanden. En de koning, het meisje dat het meeste bevalt, moet dan koningin worden in zijn plek. Dan wordt er, dus een, uh, er worden meiden geselecteerd over het hele volk. En daar krijgen we te maken met uh, wordt Esther geïntroduceerd. En wat me opvalt van Esther, of in ieder geval aan de situatie destijds, is het volgende. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stonden. Moordigai had het haar namelijk op het hart gedrukt, op het hart gedrukt, niet bekend te maken, niet bekend te maken. Twee dingen vallen op in dit vers. Eén: de Joden waren blijkbaar niet al te, die stonden niet in goed aanzien bij de inwoners, de overige inwoners van het rijk. Blijkbaar bestond er toen ook al een bepaalde vorm van antisemitisme, zeer waarschijnlijk zelfs. Dus dat valt op uit het vers. En wat me nog meer opvalt is dat Esther een bijzonder volgzaam meisje is. Mordegai zegt, doe dit of doe dit niet. En als Esther doet dat of doet dat niet. En ook verderop in het verhaal lees je. Later krijgen ze een kamer die naartoe gewezen. Hij vertelt wat zij moet doen. Haar leven wordt volledig gedirigeerd. Ze laat alles over zich heen komen. Het is een hele volgzame meid, deze Esther. Vadassa, zoals ze toen nog heette. Nou, da. akte 2 eindigt met de keuze op Esther. De koning trouwt met Esther. Wederom wordt er een groot feestmaal aangericht. En Esther wordt koningin van koning Veros. Akte 3. Mordegai vereidelt een aanslag. Dit hoofdstuk, dit bedrijf, komt volledig uit de lucht vallen, zou je zeggen. Het heeft niks te maken met de storyline van het verhaal. Ineens lezen we over Mordegai, die toevallig te horen krijgt dat er een... Aanslag op de koning gepleegd zou worden. De mensen om ons heen zeggen altijd: toeval bestaat niet. De Bijbel zegt: tijd en toeval treft een ieder. Dus de vraag is: wat gelooft u? Laten we die versies lezen, wat er staat in dit hoofdstuk. Toen Moraga dus in de koningsbeurt zat, gebeurde het dat de twee eunigen die de koning als lijfwacht dienden, Wigtal en Therese, uit verbittering een plan beraamden om de koning Agesferis om het leven te brengen. Dit voornemen kwam Mordechai ter oren en hij bracht koning Esther ervan op de hoogte. En Esther vertelde namens Mordechai alles aan de koning. De zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek inderdaad gegrond. Beide mannen werden aan een paal opgehangen en in aanwezigheid van de koning... werd het alles opgetekend in de kronieken. Heel zakelijk, heel klinisch, dit is alles wat er in het hoofdstuk staat in dit bedrijf gebeurt. Er wordt niet aangegeven waarom, er wordt niet aangegeven wie, wanneer, hoe wordt, uh, hoe wordt de koning getracht om te worden staat allemaal niet opgeschreven. Alleen dit. Heel zakelijk. Heel kliniek. Heel toevallig. Acte 4. Bevelschrift tegen de Joden. De achtergrond is geschetst. En nu komen we eigenlijk tot de kern van het verhaal. En we worden geïntroduceerd met een man... genaamd Haman. Haman, de nakomeling van Agag. En Agag was... koning van Amalek. En Amalek... was en is aartsvijand nummer 1 van Israël, van het volk Israël. Zij waren het eerste volk, het eerste volk dat Israël aanviel vlak na de uittocht in Egypte. Dat staat in Exodus 17. In Rephidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En een stukje verderop. Ja, wij zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit vergeten zal. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, Yahweh is mijn banier. En hij zei, omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van Yahweh, zal Yahweh de strijd voeren tegen Amalek. In alle komende generaties. met andere woorden, niemand legt ongestraft een vinger op het volk van God, op zijn oogappel, op zijn eensgeborenen. En het lijkt erraast op dat, dat Amalek geen strijd heeft met Israël, maar een strijd met Yahweh zelf. En dat klopt ook wel, want als je tegen ja Israël bent, dan ben je ook indirect tegen Yahweh. En daarmee is Amalek het symbool geworden van vijandschap tegen Israël. Maar Yahweh zal het niet vergeten. In Samuel 15 vers 2, dit zegt Yahweh van de hemelse macht. Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Amalek strijdt hier eigenlijk met God. God had als doel dat het volk uit Egypte zou trekken en in het beloofde land zou komen. Maar Amalek wilde de weg versperren. Amalek stond dus in de weg van het doel dat Yahweh voor zijn volk had. En ik zie er ook een geestelijke parallel in. Want wij zijn ook bevrijd uit het Egypte van de zonde. Wij moeten daar ook uitkomen. En we moeten op weg naar het beloofde land, naar dat Canaan voor ons. Maar wij hebben ook te maken met Amalek in ons leven. Een Amalek. Wie of wat dat dan ook maar is. Iets of iemand dat ons ervan weerhoudt om tot God te komen. Om tot zijn koninkrijk te naderen. Amalek in ons leven. Paulus zegt erover... Onze strijd is niet gericht tegen de mensen... maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen kwade geesten in de hemelsfeer. Het is belangrijk dat we voor onszelf weten wie of wat is onze Amalek. En wie of wat weerhoudt ons ervan om tot Jaweer te komen. En als we dat dan weten, kunnen we dat ook voorleggen bij God in gebed. Want we lezen namelijk dat hij zelf zal strijden tegen Amalek. Hij zal de strijd voeren. Net Zoals we net zagen bij het kinderverhaal. Blijf terug, wacht. Ja, wij zullen voor jullie strijden. Dus wij hebben dat ook mee te maken met Amalek in ons leven. Goed, terug naar het verhaal. Terug naar acte 4. Haman verschijnt dus op het toneel en hij wordt aangesteld als de op één na machtigste persoon in het rijk van koning Achersveerdels. Het feit dat een persoon als Haman, wat een gigantisch omhoog omhooggeteeld paard geweest moet zijn, dat zo iemand aangesteld wordt vlak onder de positie van koning Agasverus, gecht wel ook iets over koning Agasverus zelf. En dat bleek al uit dat eerdere geval waarin hij zo'n gigantisch feest gaf en liet zien hoe groot en hoe machtig en hoe goed hij wel niet was. En nou heeft hij iemand aangesteld vlak onder zich die dezelfde eigenschappen heeft. Haman. En dat bleek ook nog wel eens een grote haat te zijn van de Joden. Vervolgens Besluit koning Achus dat alle mensen moeten buigen voor alle edelen in het volk in zijn rijk. Maar morgen gaat hij weigeren tegen, omdat hij tegen het gebod ingaat, tegen de Torah ingaat. En hij buigt niet voor, voor mensen die denken dat ze goden zijn. En door dit wakkert de woede van Haman tegen het Joodse volk nog verder aan. En er wordt dus vervolgens een bevel opgeschreven.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 met dit voorval te maken gehad zou kunnen hebben. Want waarom is nou deze dag gekozen? Waarom die dertiende dag van de twaalfde maand Adar? In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Agosveros, de maand Lissan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen. Dat wil zeggen, het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de twaalfde maand, de maand Adar. Dus het lot wordt gevallen. Men werpt het poer. Het poer, dat is het lot. Dat kan een steentje zijn. Dat wordt gegooid en er wordt een beslissing genomen. En in dit geval heeft het poer besloten dat op de dertiende van de twaalfde maand het Joodse volk omgebracht zou moeten worden. Dus het werpen van dat lot was blijkbaar een gewoonte in de oudheid. Want we weten dat het ook in Israël gebeurde. Dat lezen we onder andere op Yom Kippur, Leviticus 16, de beide bokken. Moet hij naar de ingang van de ontmoetingsstemmen brengen. En daar, ten overstaan van Yahweh, moet hij door loting vaststellen welk bokje bestemd is voor Jawe en welke voor Azazel. Maar opvallend is dat hier het woordje voor Lot is het woordje Goral. En niet het woordje Poerim. Het woordje Poer wordt alleen maar gebruikt in het verhaal Esther. Nergens anders in de Bijbel wordt het woord Poer tegen. Alleen in dat boek. Op zich al interessant. Dus het Goral is iets, het Lot, wat geworpen wordt. Daar lijkt God in ieder geval ...een invloed in te hebben, zoals bij Yom Kippur. Maar in het Purim is dat nog maar de vraag of wij daarbij betrokken is geweest. Daarom vermoed ik ook dat het woordje Purim verder nergens in de Bijbel gebruikt wordt. Dus een ander woord. Poer is het lotwerpen, maar het wordt enkel gebruikt in het boek Esther. Dan komen we bij akte 5. Mordecai doet een beroep op Esther. Nadat het bevel gekomen is dat alle joden op deze dag uitgeroeid moesten worden... ...en de bezittingen buitgemaakt gemaakt worden raakte de stad Suza begrijpelijk in rep en roer. Ze scheurden hun kleren en hulden zich in een rouwkleed. En uiteindelijk komt Esther dat te horen. Ze ziet dat alle Joden zich aan het rouwen zijn en verdriet hebben. Het geeft wel aan dat Esther niet echt betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken van het rijlen en zeilen in het Rijk. Ze wist blijkbaar van niks af dat dit besloten was. Uiteindelijk valt het op als ze alle Joden ziet rouwen in de, in de poorten. Dus ze laat navraag doen bij Mordechai en uh, vraagt waarom, waarom zit je in een rouwkleed? Waarom heb je je kleren gescheurd? Ze vertelt het hele verhaal en Esther komt erachter wat Haman van plan is. En Mordechai doet het beroep op Esther van kan jij niet met de koning praten? Kan jij niet een goed woordje voor het Joodse volk inbrengen? Esther ziet het niet zitten. En Mordechai laat haar vervolgens het volgende antwoord overbrengen. Toen liet Mordegai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van de andere kant wel uitkomst en redding voor de joden. Een referentie volgens mij in Exodus 17, waarbij ja, zegt dat hij in alle generaties zal strijden tegen Amalek. Amalek is een afstammeling van Amalek. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, het zijn de bekende woorden, wie weet ben je juist koningin geworden... Met het oog op een tijd als deze. Hele bekende woorden. En deze woorden hebben Esther geraakt. Ze besluit om een vaste periode af te kondigen van drie dagen voor alle Joden die in Susa woonden. En we weten uit de Bijbel en uit, ook uit eigen ervaring dat op het moment dat je vast, je komt dichter bij God. Je hebt geen focus meer op fysieke dingen. Je eet niet, je drinkt. niet, Je focust op geestelijke dingen. Dat helpt ons. Het brengt ons dichter bij God. En ik denk dat het vaste Esther ook geholpen heeft. Akte 6. Het feestmaal van Esther. We komen nu aan bij een omslagpunt in het leven van Esther. Waar we haar voorheen zagen als een volgzaam Joods meisje... dat zich laat leiden door de mensen om zich heen. Zien we dat ze de zaken gaat omdraaien. Eerst was het moordigheid die veel invloed op haar had. En de eunig van de koning had invloed op haar. Ze ziet alles over zich heen komen. Maar dan gebeurt er wat bij Esther. Op die derde dag hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. Dus nadat Esther voor drie dagen gevast heeft, komt ze tot koning Agosferos en ze kleedt zich in een koninklijk gewaad. We lezen niet dat ze al eerder dit koninklijke gewaad aangetrokken heeft, maar dat het indruk op de koning gemaakt heeft, dat blijkt wel. Want, zodra hij, koning Esther, in het hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar, de gouden scepter, toestap en in zijn hand hield. Dus de kleding, hè, kleding heeft sowieso een brede betekenis in de Bijbel. En we kunnen denken aan Adam en Eva, na de zondeval, begonnen zij met de kleding Dat is een belangrijke betekenis. Maar ook Jacob, die bedroog zijn vader met een kledingstuk en werd vervolgens meerdere malen toe bedrogen. Middels een kledingstuk. En we kunnen denken aan het, de, de jas van, uh, van Jozef bijvoorbeeld. Dus kleding heeft veel betekenis. We kunnen ook denken aan priesterlijk gewaad. Allerlei functies en betekenissen heeft die kleding. Dus het feit dat Esther hier een koninklijk gewaad aantrekt, heeft extra betekenis. Want kleding is meer dan alleen functioneel. Het heeft ook een psychologische waarde namelijk. Er is een onderzoek geweest waarbij het IQ van mensen onderzocht is, waarbij één groep mensen dokterskleding aan hadden en één groep mensen had gewone kleding aan. En de mensen die de dokterskleding aan hadden, hadden scoorden hoger op een iq test dan de mensen die geen dokterskleding hadden. Dus het doet iets met je. Het doet iets met je als je op een bepaalde manier kleedt. En dan deed je dat ook bij Esther. Ze ontwikkelde een gevoel van autoriteit en een gevoel van leiderschap. Voorheen was ze die volgzame Esther, maar nu trekt ze het koninklijke gewaad aan. Ze stapt naar de koning toe en ze verandert van een volgzame in een leidzame Esther. Dus dat geldt ook voor ons. Wij moeten ons ook passend kleden. En dat bedoel ik vooral op geestelijk vlak. En Paulus praat regelmatig over. En hij spoort ons aan om ons met, bijvoorbeeld met de Messias te bekleden. Hij zegt, omkleed u met de Heer Yeshua, Messias. En geef niet toe aan uw eigen wil. Die wekt alleen wat begeerte in u op. En in Galaten 3 vers 27. U allen die door de doop één met Messias geworden bent, hebt u met Messias omkleed. Dus door ons te kleden met Messias kunnen we één met hem worden en onze begeertes afleggen. En wat wel opvallend is, dat woordje één, dat is het Griekse woord heis. We worden één met Messias. Dat betekent niet dat we de Messias zelf worden. Maar dat betekent dat we hetzelfde doel hebben als de Messias. We hebben hetzelfde doel voor ogen. Oh, we worden niet als Messias. We zijn niet de Messias geworden. We, worden, we hebben hetzelfde doel als de Messias. En dat is precies hetzelfde als Yeshua op een gegeven moment zegt in het Hoge gebed. Laat hen al in één zijn vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ik heb hen laten delen in die grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Dat is datzelfde woordje, hij Ik wil niet zeggen dat ze één de dezelfde persoon zijn, maar wel dat ze hetzelfde doel voor ogen hebben. Net zoals wij één worden met de Messias, hebben wij ook hetzelfde doel dat Messias had voor ogen. Op het moment dat wij ons gaan kleden met Messias, ervaren we eenheid, we ervaren liefde lezen, we ervaren kracht. En Esther ervaren die kracht ook, nadat ze een koninklijke gevaar aan deed. Ze neemt initiatief, ze rolt plannen uit en in haar innovativiteit, in haar nieuwe Esther, om het zo maar te zeggen, gaat ze een plan, heeft ze een plan bedacht en ze gaat een maaltijd afkondigen. Voor haar, voor het koning en haar man mag ook komen. Haman voelt zich de koning te rijk dat hij zo belangrijk geacht wordt dat hij ook uitgenodigd wordt voor het feest, het feestmaal tussen Esther en de koning. Maar desalniettemin kan hij er niet van genieten. Zijn geest blijft gekweld omdat die jood Mordecai maar niet voor hem wil buigen. En op een gegeven moment merkt zijn vrouw dat, het, dat zijn ziel zo gekweld is. Wat is het toch? Mordecai wil niet voor hem buigen. Daar had hij dus zoveel moeite mee. En deze vrouw, wonderlijk figuur. Ze merkt het op en ze suggereert om een paal te laten maken en een moordigheid eraan te laten hangen. Dat zegt natuurlijk ook iets over de vrouw van Haman. Acte 7: Moordigheid geëerd. In de vorige acte zagen we hoe Haman het poer wierp, het lot wierp, om een datum te kiezen waarop het Joodse volk uitgemoord zou worden. En ik denk dat het poer niet van ja bij komt, maar ik denk wel dat het lot, dat goraal wat we net lezen uit. Uh, Leviticus, dat dat wel door God komt. Maar één ding is zeker, met de, de gebeurtenissen die er zijn, een keer komt er een lot in het, in het, in het leven van Haman. Er komt een, lot, een keer in zijn poer, in zijn lot als het ware. Want wat gebeurt er in die nacht? Heel apart. Lot slaapt toe. Esther 6. Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen. Het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het Rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. Op een zeker moment kwam men bij het gedeelte waar het stond dat Moordegij iets had onthuld over Bichtel en Teres, twee eunigen die de koning als lijfwacht dienden, en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Agasferis om het leven te brengen. Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan Moordegij gegeven? vroeg de koning. Er is hem niets gegeven, antwoordde zijn kamerdienaars. Wat een toeval dat juist op deze dag de dag nadat de paal klaargezet is voor Moordegai, dat op die nacht koning Agosverus niet in slaap kon vallen. En wat een toeval dat hij op die nacht voorgelezen wordt uit de klinieken. En wat een toeval dat net dat stukje voorgelezen werd over het plan dat Moordegai opvatte of heeft gehoord om de koning om te brengen dat hij er nooit voor beloond is geworden. Drie keer toeval. Of... Drie keer het lot. Bestaat er wel toeval bij Yahweh? Misschien, of bij toeval bij ons is, is dat het lot bij Yahweh. Want Yahweh regisseert namelijk alles zelf. Tenminste, dat zegt de Messias. Ik heb geen reden om aan hem te twijfelen. Yeshua zegt, wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als u de vader het niet wil. Dus er gebeurt niks buiten hem om. Hij heeft het echt wel in de gaten. Dus ik geloofde dat God het wilde dat Mordegij zou horen van de plannen om koning Agosverus om te brengen. Ik geloofde dat koning Agosverus die nacht, dat God het wilde dat Veros niet in slaap kon vallen. Ik geloof dat God het wilde dat de klinieken die dag voorgelezen werden, waarin stond dat er plannen waren om de koning om te brengen. En dat deed wij allemaal om zijn belofte stand te houden, zijn belofte uit Exodus 17. Ja, wees al strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Dat is hier een mooi voorbeeld van. Acte 8, het tweede feestmaal van Esther. Het eerste feestmaal was een groot succes gebleken. Toch heeft Esther nog niet haar verzoek bij de koning. Ze wilden zo zeker van zijn dat het goed landt. Het kan maar één keer goed, het moet in één keer goed. Dus ze laat een tweede feestmaal aanrichten. En wederom wordt Haman, de Amalekiet, wordt uitgenodigd. En dan doet Esther haar verzoek. En ze spreekt uit de wens om het leven van haar volk te bewaren van de Joden. En als de koning dan duidelijk wordt dat het Haman is, die de oorzaak is van het uitroeien voor het volk van, van de Joodse volk, dan keert het lot zich echt tegen Haman. Gabona, dat is een van de enigen die de koning diende, die zei, staat er bij Haman's eigen huis niet al een paal van een 50 el hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordegai, Dezelfde moordenaar die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen. Hang hem daaraan, zei de koning. Het keert een keer in het lot van Haman. Akte 9, dan komt het bevelschrift ten gunste van de Joden. Esther doet een beroep op de koning om de wet waarin staat op de 13e of de 12e maand, waar de dag waarop de Joden uitgemoed moesten worden, om die wet in te trekken. Maar uh, de koningin Gersverdels verzamelt juristen om zich heen en dat blijkt juridisch niet haalbaar te zijn om deze wet, de wet van Mede en Persen, te wijzigen, of om deze in te trekken. Daarom liet de koning een andere wet afgeven. En die luidt als volgt. Daarin stond dat de koning de joden in alle steden het recht gaf om zich aan één te sluiten en hun leven te verdedigen. Iedere groep gewapende van welk volk of uit welke provincie ook, die hen en hun vrouwen en kinderen zou willen aanvallen, mochten ze tot de laatste man doden en hun bezittingen mochten ze buitmaken. Ik was altijd van de, de veronderstelling dat deze afkondiging vlak voor die dertiende van Adar plaatsvond. Dat er nog maar weinig tijd was. Alsof het een, ja, een spannende film is waar er weinig tijd is. Maar dit afschrift werd al gegeven op de, uh, in de derde maand, in de maand Shivan. Dus dat betekent dat de joden negen maanden de tijd hadden om zich voor te bereiden en een aanval af te slaan van de vijand. Dus ze hadden negen maanden de tijd. Akte 10, het laatste bedrijf. Hierin wordt het Purimfeest geïntroduceerd. Want je kunt je afvragen, waarom vieren de Joden nu eigenlijk Purim? En waarom willen wij het eigenlijk ook wel vieren? Want waarom zou deze dag, de dag van het lot, het lot waarop het Joodse volk uitgeroeid zou worden, waarom zou je dat willen vieren? Of waarom zou je daar aan willen denken? Nou ja, de instructie is net wat anders. De dertiende dag van de twaalfde maand, de maand dat daar brak aan, de dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde. Er kwam een keer in het lot. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. Dit is de dag waarop een keer in het lot kwam voor het Joodse volk. Een keer in het Purim. Het feest wordt niet gevierd op de 13e van de maand Adar, maar op de 14e en de 15e. Dat is ook veel passender natuurlijk. Maar het vieren van dit feest, zoals ik in het begin al zei, is geen verplichting vanuit Jawet. Het is geen Moed. Het is geen vastgestelde tijd. Het is, geen, het is ook geen verplichting van Esther. Het is een verplichting van Mordechai die het geïntroduceerd heeft. Lezen we in vers 26 van Esther hoofdstuk 9. Daarom, vanwege de inhoud van het schrijven van Mordechai en vanwege alles wat ze mee hadden gemaakt en wat hun was overkomen, om die reden. Om die reden namen de joden de verplichting op zich om deze beide dagen nooit ongemerkt voorbij te laten gaan maar ze elk jaar te vieren op de voorgeschreven wijze en op de vastgestelde tijd. En ze wilden dit een vast gebruik maken voor zichzelf en voor hun nakomelingen en voor allen die zich bij hen zouden willen aansluiten. Ik zou het wel willen. En dit zegt Yahweh van de hemelse macht: als die tijd gekomen is, zullen tien mannen uit de volken komen met verschillende talen en een Joodse man bij de tsitsit van zijn mantel grijpen met de woorden wij willen ons bij u aansluiten. Want we hebben gehoord dat God bij u is. Dus indirect is deze oproep ook voor ons om het Purim te vieren. Immers, willen wij ons niet aansluiten bij het Joodse volk? We zien dat God met hun is. Wij willen met jullie meegaan. We zien dat God dat is met jullie. Hij wil ook mee. Wij willen er ook bij horen. Dus we kunnen die verplichting ook op ons nemen om het Purimfeest te vieren. Ik zie het als een voorrecht om mee te doen met het Purim. Het is, de, het is een feest wat de redding van Gods volk betekent... En geen redding door toeval, maar juist door het lot. Eigenlijk het tegenovergestelde. God liet, een lot keren, liet het lot keren voor Haman, de vijand van Israël. Tegen Amalek, ten gunste van zijn volk. Dat had hij laten opschrijven in Exodus 17, dat het belofte was dat in alle generaties. Yahweh zou strijden tegen Amalek. Dat zijn onze vijanden ook. Amalek is onze vijand. En als Yahweh voor je strijdt, dan moet je terugzitten. Dan moet je alleen maar te wachten. En in wordt in feestvreugde veranderd. Dus wat zijn dan de leerpunten die we kunnen opmaken uit het verhaal van Esther? Purim is geen moed. Het is geen vastgestelde tijd van ja, het staat niet in leviticus 23 om te vieren. Het is ingezet door Mordegai. Esther leefde anoniem. Immers, haar naam was Hadassah. Maar ze was bekend, ze stond bekend als Esther. Ze leefde anoniem. Blijkbaar was er al sprake van... Antisemitisme. En weet u dat het Joodse volk als voorheen gefeest, gevierd wordt, toen zat de masker op hoofd. En ik vraag me altijd af waarom is dat? Ik heb het eigenlijk nooit opgezocht. Maar ik vermoed dat het daarmee te maken heeft. Esther had ook een masker op. Ze was anoniem. Ze wilde niet zien dat ze Joodse, Jood was, want het was, vanwege het antisemitisme was dat niet, niet wijs misschien op dat moment. Esther leefde anoniem. Haman is de belichaming van Amalek. ...en is daarmee het synoniem aan de tegenstander. Amalek trachtte de weg naar het beloofde land te versperren... ...voor het volk Israël tot weg was naar het beloofde land. We moeten ons zelf de vraag stellen... ...wie of wat is onze Amalek in ons leven? Wat weerhoudt ons ervan om tot Gods Koninkrijk te naderen? Esther trekt haar koninklijke gewaad aan... ...en springt in de bres voor haar volk. De juiste kleding, geestelijk en fysiek, heeft consequenties... Ze ...heeft impact op ons leven. Het had ook een impact op Esther. Ten goede... Ze werd een leidzame vrouw. Ze nam de leiding. Ze nam het initiatief over om het volk te redden. Wij dienen ons te bekleden om te met de Messias. dat we één met hem mogen worden, zoals Paulus schrijft. Tijd en toeval treft niet Staat status in de prediker. Maar het lot wordt door Yahweh beschikt. Yahweh brengt een keer in het lot van zijn volk. Yahweh verandert de ruiklacht in gejubel... En wij mogen ons bij zijn volk aansluiten en het boerien meevieren. Amen. We willen als offergaven niet zingen Ram Venisha Hamasiach. Verheft uw harten tot God. En dan vang de zegen. Ja, we zegen u. Ja, we behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen.